12 uur. Het NOS-journaal. Gert Klub. Maastricht-Agen Airport in financiële problemen. Opnieuw zoektocht naar vermiste jongens. En Jason W., lid van de Hofstandsgroep, is weer vrij. Het weer, een gebied met buien trekt naar het oosten. Gevolgd door een afwisseling van zon en buien. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. Tegen middernacht meer buien en aan zee mogelijk windstoten. Morgen wordt het 11 tot 14 graden. Met buien, maar ook af en toe zon. Maastricht-Agen Airport heeft geldproblemen. De luchthaven heeft snel extra geld nodig. Anders kan het bedrijf dit jaar niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Directeur Jan Tindemans van Maastricht-Agen Airport, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Tindemans, waar komt dat geldgebrek door? Dat komt met name door de economische crisis. Uh, wij zijn een luchthaven die voornamelijk uh, luchtvrachtactiviteit heeft. En sinds de zomer 2011 is de luchtvracht in heel West-Europa... Uh, behoorlijk ingezakt, uh, zo'n 25 procent bij ons. En uh, dat, uh, dat kun je een tijdje uitzingen, maar niet heel lang. U vervoert ook passagiers. Kunt u dat verlies niet goed maken met het aantrekken ja. van extra passagiers? Jawel, we, we stijgen behoorlijk in passagiers. Maar regionale luchthaven zijn passagiers, voornamelijk low cost passagiers. Um, en die inkomstenstromen die zijn niet dusdanig dat je daarmee... Uh, een verlies van 25% in de vracht kunt compenseren. Dus aan de passagiers verdient u eigenlijk amper? Het moet van de vracht komen? Nou, ja, je verdient het wel aan, maar uh, minder dan, veel minder dan aan vracht. U leidt dus verlies op de vracht. Hoeveel geld heeft u nodig? We hebben een uh, miljoen of twee nodig om uh, dit jaar um, zeg maar door te komen... Uh, in de verwachting dat toch de vracht wel weer aan gaat trekken. Maar uh, voor, uh, voor het lopende jaar dat, uh, hebben we zonder bedrag ongeveer uh, nodig... Uh, nou uh, is het crisis overal niet alleen bij u. Waar moet dat geld vandaan komen? Nou ja, we zijn in overleg met onze aandeelhouders. We zijn in overleg met de, de regionale overheden, met name de provincie Limburg. Uh, we kijken natuurlijk ook of we eventueel tafelzilver kunnen verkopen. Uh, we hebben nog um, uh, 40% van de aandelen in een groot bedrijventerrein... Maar vastgoed op dit moment verhandeld is ook niet het meest uh, uh, handige. Dus uh, we zijn allerlei varianten aan het bekijken. Waarom zou de provincie geld steken in de luchthaven? Nou, omdat het een, een belangrijke bron van werkgelegenheid is. Er werken zo'n 600 tot 800 mensen direct. Niet alleen bij mij in het bedrijf, maar ook bij onderhoudsbedrijven in de luchtvaart. En andere activiteiten. Dus het is een, een belangrijke infrastructurele voorziening voor Limburg. Het... En het is een belangrijke bron van werkgelegenheid. En als het geld er niet komt, wat dan? Uh, nou, daar ga ik niet vanuit. Uh, uh, alle partijen zeggen we moeten een oplossing vinden. Maar dat is dan niet zo gemakkelijk. stel Ja, maar ik, nee, ik ga niet op dat soort hypothetische vragen in. Meneer Tindemans van Maastricht-Agen Airport, dank u wel. Goed zo. De burgerzoekactie naar de vermiste broers uit Zeist... breidt zich uit naar het gebied langs de Rijn bij Amerongen. Ook is een grote groep vrijwilligers weer vanochtend begonnen met de zoektocht bij het Doornse Gat. Verslaggever Matthijs Holtrop is erbij. Matthijs, hoe verloopt de zoektocht tot nu toe? Uh, opnieuw uh, is er een groot aantal mensen de bossen ingegaan. Ik schat ongeveer 150 uh, burgers en een paar militairen die uh, vandaag de tijd daarvoor hadden. Uh, de uh, politie heeft op de provinciale weg langs de, het gehad de maximum snelheid verlaagd naar 50 km per uur, per uur omdat veel wild uh, last kan hebben van de zoekactie. Volgens uh, staatsbosbeheer is het een soort drijfjacht... omdat mensen als een, ja, op één rij uh, zo door het bos lopen. En het beeld kan daardoor dus, uh, voor problemen zorgen op de provinciale weg. Het zijn dus um, een paar groepen die dus, uh, de, de plek daar uitkammen. Uh, verwacht werd dat er zo'n 400 man mee zou doen. Dat zijn er dus minder? Ja, dat zijn er toch aanmerkelijk minder. Misschien speelt het weer ook daarbij een rol... want. Uh, uh, het regent dat het giet al de hele ochtend. En um, ik wou ook nog even iets vertellen over de, de sporen die mogelijk zijn uh, uh, ja, bij de jongetjes zijn te vinden. En die zouden door deze zoekactie ook uh, vernietigd kunnen worden. Zo schreef de politie. Nou, bij, uh, daarom is bij elke groep ook een politieagent meegegaan en ik, lag hem dat, ik legde hem dat de sporen uh, als eerste voor. Dat zou kunnen, is niet uitgesloten. Ja, ja. Dus, hoe, uh, hoe kunt u dat voorkomen? Niet. niet. niet. Dus daarom ook zo gauw mogelijk, als er wat gevonden is, mensen roepen. En dan zo gauw mogelijk de plek weer vrijmaken. Wat is de procedure? Hoe wordt er gezocht? In de grote linie. Dus we gaan met een club mensen op rij staan en dan gewoon in lijn het bos door. U heeft net de mensen ook een aantal tips gegeven. Wat zijn de belangrijkste? Het belangrijkste is dat als ze wat vinden, ze in ieder geval duidelijk roepen dat er wat is. En dan gaan we verder kijken. En voor de rest, ja, jongens, gewoon je gezonde verstand gebruiken. Oké, okay, we hebben de briefingen zijn geweest. Dan ga ik verder helemaal niet over. Onze bedoeling is om eerst even drie groepen te creëren nu. Evenredige groepen. Dan komen er wat mensen naar jullie toe. En die zal die groep uitleggen welk gebied ze gaan pakken. Ja, dus graag proberen we drie evenwijdige groepen te maken. Ik kan het op een militaristische wijze doen. We kunnen het ook op een burgerwijze doen. Dus kijk om je heen Maak Alsjeblieft drie groepen. Eén daar, één hier in het midden en één hier op rechts. Dank u. Dat is er ook gezocht. En we kennen dit gebied vrij goed. Dus wat dat betreft, als ik dan thuis ga zitten, lijkt me ook niet de oplossing. Als je dit aan mensen op televisie ziet zoeken, dan denk je van, nou, dan moet je er ook bij zijn. Als je een klein steentje kan bijdragen in deze moeilijke situatie, lijkt me alleen maar goed. Hoe is het zoeken gisteren gegaan? Nou... Het is een heel moeilijk, ondoorgankelijk gebied waar je erheen moet. En dan, ja, het is een zoekende naald in Hooiberg. En we hebben in ieder geval niks kunnen vinden. Die ja, trui op de Kopselaan van, is het, van Zuilenstein om, omhoog, het bos in, zijn we die uh, trui tegengekomen. Maar dat was een meisjes trui, dus het was waarschijnlijk uh, niets met het hele gebeuren te maken. Dus wat dat betreft, uh, ja, jammer helaas. Maar ja, goed, het blijft natuurlijk uh, voor de familie lijkt me vreselijk, hè, die onzekerheid. Een bijdrage van verslaggever Matthijs Holterop over de zoektocht naar de vermiste broers uit Zeist. Jason W., een voormalig lid van de Hofstadgroep, is weer op vrije voeten. Hij zat een celstraf uit van 13 jaar. Gedetineerden komen bij goed gedrag vrij na het uitzitten van twee derde van hun straf. Jason W. werd in 2004 opgepakt in het Haagse laakkwartier. Bij zijn arrestatie gooide hij een granaat naar de politie, waardoor meerdere agenten gewond raakten. In 2010 werd hij veroordeeld tot 13 jaar cel. Hij zat toen al zes jaar in voorarrest. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. Bij twee bomexplosies in de Pakistanse havenstad Karachi... zijn zeker elf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslagen waren gericht tegen een kantoor van de liberale Awami-partij. Die partij was eerder ook al doelwit van terroristen. In Pakistan zijn vandaag parlementsverkiezingen. En voor het eerst in de 66-jarige geschiedenis van het land... zal de ene burgerregering democratisch worden vervangen door een andere. In de aanloop naar de verkiezingen waren er regelmatig aanslagen en schietpartijen. Zeker 130 mensen werden daarbij gedood en vermoed wordt dat taliban-strijders achter de aanvallen zitten. In Wetteren in Vlaanderen wordt opnieuw in huizen gezocht... naar mogelijke slachtoffers van de giftrein. Dat heeft de provincie-gouverneur gezegd... na een informatiebijeenkomst voor inwoners van Wetteren. De autoriteiten willen zekerheid dat er niet meer slachtoffers zijn. Kort na de ramp is er een man doodgevonden in zijn huis. Er worden nu huizen doorzocht die leeg zouden staan... of waarvan de bewoners zijn vertrokken, bijvoorbeeld naar familie. De ontploffing van de kunstmestfabriek in Texas... half april wordt niet langer als ongeluk, maar als een misdaad beschouwd. Gistermiddag is in het stadje West een zieke broeder van een ambulance gearresteerd... die explosief in zijn bezit had. Toch wordt de man formeel vooralsnog niet in verband gebracht met de ramp. Correspondent Wessel de Jong was in West. Wat oudere man komt naar buiten uit het kantoortje van FEMA. Zeg maar het ministerie van noodtoestanden waar mensen hulp wordt verleend... Wat is your situatie? Well, ik heb een moeder en een an die ik voor verantwoordelijk ben. and ze waren beide in het bejaardenhuis. Mijn moeder en haar zus die zaten in het bejaardenhuis. Direct naast die kunstmestfabriek. Het home is helemaal weg. Dat hele bejaardenhuis dat is verdwenen. Mijn moeder is Maar you know, de the, the aunt was pretty well banged. Up in the, uh... Mijn moeder, met haar gaat het nog wel. Maar haar zus die heeft toch een flinke klap gehad... In the explosion, the the the ceiling caved in on her and she's got a bunch of cuts and stuff, but she's Ze heeft een tijd klem gezeten onder het ingestorte plafond. And how's the help? Has the help here? Yeah. Oh, it was, it was it was great. Heeft u gehoord van de arrestatie die verricht is vandaag? Yes. What yeah. what are you making of it? At face value, I want to know a little bit more about what actually is. Ja, ik zou er meer van moeten weten. If if for you know the the guy was part of the uh, of the explosion, then we got real problems. Because er zijn 15 of so of our relatives of whatever, that they're no longer here because of the explosion. Maar als hij het gedaan heeft, die jongen, dan heeft hij een goed probleem. Er zijn 15 mensen dood uit het dorp die er niet meer zijn. Apparently is something he shouldn't have. Maar het lijkt toch zo onwaarschijnlijk. Terrorisme in dat dorp. Ook al is dat woord nog niet gevallen. Het could be. I don't know what his background is. I don't know the guy. Nee, maar het zou toch kunnen natuurlijk. Ze moeten in ieder geval alles onderzoeken. Something, something started it. Whether it be electrical or whether it be man-made or whether so, you know, it Want het begon met een vuur, die explosie. En zo'n vuur dat ontstaat niet vanzelf. Of kortsluiting of menselijke oorzaak. Maar ik begrijp, er was ook van alles mis met de vergunningen. En lax met de vergunningen. Het is goed mogelijk. I have opinions, but opinions don't, don't count. The... What's your opinion? I don't, you're, you're pushing awfully hard. <laughs> no, I'm not pushing, I'm just wondering. Ik heb daar wel zo mijn mening over, maar uh, die hou ik voor me. Correspondent Wessel de Jong in gesprek met een inwoner van het stadje West in Texas. Daar waar een kunstmesfabriek op 17 april ontplofte. Er is dus iemand aangehouden, waarschijnlijk in verband ja. met de zaak. De politie in Zeeland is op zoek naar de bestuurder van een auto die een 48-jarige man in Terneuzen heeft doodgereden. Vannacht melden buurtbewoners dat er een man lag op het parkeerterrein van het winkelcentrum. Agenten stelden vast dat de man was overleden. En het onderzoek is gebleken dat de dader in een wat oudere, zwarte Ford Focus reed. De auto moet schade hebben aan de voorkant. En de politie roept mensen op uit te kijken naar deze auto. De leeftijd voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker... moet omlaag van 12 naar 9. Daarvoor pleit de Gezondheidsraad. Baarmoederhalskanker kan veroorzaakt worden door het HPV-virus. En dat virus wordt overgedragen via seksueel contact. De vaccinatie wordt nu nog vanaf 12 jaar aangeboden. Door de leeftijd te verlagen naar 9 jaar... wordt het probleem eerder aangepakt... en krijgt het minder kans om zich te ontwikkelen, zegt de Gezondheidsraad. Sport. Nederland moet weer warm lopen voor het wielrennen. Oudrenner Gert Jacobs wil tegen de stroom in het land weer enthousiasmeren. Wil hij gaan doen met een nieuw op te richten wielenploeg... die zich helemaal richt op het opleiden van rittenkapers. Renners zoals bijvoorbeeld Jan Raas er een was. Gert Jacobs, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom wilt u een nieuwe ploeg beginnen? Ja, omdat, uh, omdat het mij zeer doet dat we de laatste jaren uh, zo weinig uh, winnen. Dat is uh, de Wenning geweest... Uh, ...jaren terug die dan de laatste uh, Tour de France-etappe uh, voor ons heeft uh, gewonnen. En uh, ja, dat, uh, dat steekt mij enorm. omdat uh, Ik kom zelf uit de tijd dat er heel veel werd gewonnen. En ik ben ervan overtuigd uh, dat we het ook nog wel kunnen. Alleen uh, ja, die echte uh, killersmentaliteit, die, die, die, die, die overwinningsdrang... Dat, uh, ...dat mis ik gewoon uh, enorm. En daarom... Uh, wil ik een, uh, ja, een opleidingsploeg beginnen met jonge mannen? Want we hebben de laatste jaren veel aan opleiding gedaan. Alleen maar met mannen uh, ja, proberen op te leiden. om, om goed te rijden zeg maar, voor klassementen. in de rondes en ook in, de, in onze grote rondes. En we zijn een beetje vergeten uh, om onze mannen heel hard te laten fietsen. in bijvoorbeeld uh, de ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en wilvelgem En waarom hebben wij geen rittenkapers, geen killers? Uh, ja wij hebben die, die, ik mis een beetje die, die, die, die mentaliteit uh, van, uh, van, van, van het binnen, uh, zeg maar. Weet je, als we in de Tour de France World rijden dan, uh, ja, ik zit zelf in zo'n televisieprogramma, dan, uh, dan hoor ik s avonds uh, op de beeldbuis, we zijn twintig keer meegesprongen en de 21ste keer reden ze weg. Oké, okay, maar waar gaat u de ja. winnaars vandaan halen? Die ga ik vandaan halen ja, uit de jeugd, dus uh, ik ben op zoek uh, naar renners tussen 18 en 23 jaar. Uh, ik wil ook de beleving weer terugzien bij het Nederlandse volk, dus ik ga de beste renners halen uit, uit ieder provincie. Dus een uh, renner uit Zeeland, Utrecht, Drenthe, Groningen, Friesland... Uit heel Nederland eigenlijk. Ja. Ben, bent u al volgend jaar klaar om mee te doen? Hoe, bedoel, hoe ver bent u met een ploeg? Nou, ik ben, uh, ik ben uh, in de afrondende gesprekken met mijn, uh, met mijn uh, sponsoren. Dus dat ga ik uh, ja, eind volgende maand, maak ik, uh, maak ik dat bekend. En ik draai de boel ook om. Kijk, ik kan voor heel veel geld vragen en gelijk beginnen met toprenners. Moet u overal vandaan kopen. Dat is niet de bedoeling. Ik streef naar om, om met jonge renners aan de gang te gaan. Kan met... ik met een klein budget beginnen en kunnen mijn sponsoren ook meegroeien... net zolang totdat we dadelijk weer de nieuwe raas hebben, de nieuwe Kuiper... Uh, de nieuwe Frans Mazer, Jelle Nijdam, mannen die... Het is, uh, die, die, die... Het is me duidelijk, meneer Jacobs. Dank u wel voor deze toelichting en succes met uw ploeg. Dank u wel. Bedankt. De hoofdpunten van deze uitzending. Maastricht-Agen Airport heeft geldproblemen. Het bedrijf kan dit jaar zonder reddingsplan niet aan de financiële verplichtingen voldoen. Burgerzoek in de bossen bij Doorn en langs de Rijn bij Amerong... op zoek naar de twee vermiste Broers Ruben. En Jason W., voormalig lid van de Hofstadgroep, is vrij. Er is ook nog verkeersinformatie. Bijna weet bij John Bakker op de valreep. John Bakker. Ja, files op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, twee kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam. Daar staat dus Osdorp en de afrit Rij, twee kilometer... Er is daar maar één rijstrook open voor het verkeer. Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks een gesprek over de asielzoekers die een hongerstaking zijn gegaan... Eerst op Schiphol en nu in Rotterdam. Maar eerst een uh, ander, ook al niet zo luchtig onderwerp: suicidepreventiebeleid. En dan met name in de GGZ-instelling Altrecht. GGZ, dat staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Altrecht... met vestigingen onder meer Utrecht en Zeist... is een van de grootste instellingen in het land. Met een psychiatrisch ziekenhuis, een eigen crisisdienst... en alles wat daarbij komt. Mensen in geestelijke nood worden in Altrecht geholpen. Maar dat loopt niet altijd goed af. Soms zijn er zelfs fatale gevolgen. Erik Arends ging op onderzoek uit en luister naar zijn verslag. De inspectie heeft besloten nader onderzoek te doen naar deze suïcide... omdat de informatie die de inspectie van Altrecht had ontvangen... op diverse punten niet overeenstemde met de informatie... die de inspectie van de familie had ontvangen. De reactie na de suïcide van de verschillende betrokkenen van Altrecht... van laag tot hoog is helaas kenmerkend. Fouten wegredeneren, niets toegevende nabestaanden... hakken in het zand, veel te trage onderzoeken weigeren inzage in het dossier te geven. Indien na zes maanden, dat wil zeggen 1 juli 2013... naar het oordeel van de inspectie geen verbetering blijkt te zijn opgetreden... zal de inspectie het middel van verscherpt toezicht inzetten... op dit onderdeel van de zorg. Is de patiëntveiligheid op dit moment in gevaar, denkt u, in Altrecht? Als de situatie nog zo is, zoals ik nu op kan maken uit het rapport... is dat het geval, ja. Als laatste hoorde u Jan Klein, hoogleraar Veiligheid in de Zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Klein vreest dat de patiëntveiligheid in de psychiatrische instelling Altrecht in Zeist in gevaar is. Althans op de gesloten afdeling. Er is onvoldoende teamgeest en onvoldoende samenwerking en onvoldoende besef hoe men eigenlijk gestructureerd moet werken. Klein zegt dit na aanleiding van een zelfmoord in 2011... van een vrouw die drie dagen eerder in Altrecht was opgenomen... met de waarschuwing dat zij mogelijk suicide kon plegen. Ondanks die waarschuwing lieten de hulpverleners van de instelling... haar zonder begeleiding de deur uitgaan. Met uiteindelijk fatale gevolgen. Argos bezit een vertrouwelijk rapport over deze casus. Een rapport dat is opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg... De inspectie geeft daarin forse kritiek op Altrecht. Niet alleen vanwege de gebrekkige zorg aan de patiënten... maar ook vanwege het haperende onderzoek... dat Altrecht vervolgens naar de suïcide heeft gedaan. De wijze waarop Altrecht deze suïcide heeft onderzocht... is naar het oordeel van de inspectie niet zorgvuldig geweest. En de zaak staat niet op zichzelf. De inspectie wijst er nadrukkelijk op... dat de geconstateerde problemen in Altrecht structureel zijn... Een en ander bevestigt een trend die de inspectie al eerder had gesignaleerd. Verschillende rapportages laten lang op zich wachten. Het vermogen tot zelfreflectie is hierin niet altijd zichtbaar. En de analyse en het oordeel van de geneesheerdirecteur zijn niet altijd helder. Altrecht heeft van de inspectie tot 1 juli de tijd gekregen om ingrijpende maatregelen te nemen. Gebeurt dat niet, dan komt de instelling deels onder verscherpt toezicht te staan. De skundige aan wie wij het rapport hebben voorgelegd... betwijfelen of Altrecht die deadline gaat halen. Omdat de inspectie ingeschat heeft dat men hier niet optimaal gehandeld heeft... en dat al gedurende meerdere jaren niet gedaan heeft... of onvoldoende geleerd heeft van de andere incidenten... schat ik in dat dat nog een hele moeilijke zaak wordt. Argos over slecht geschoolde hulpverleners tekortkomingen in de zorg en halfslachtige onderzoeken... in een van de grootste psychiatrische instellingen van Nederland. Ik denk het belangrijkste is dat wij weten als Altrecht... dat de houding niet is om eigen mogelijke beperkingen... of uh, dingen die niet goed zijn gegaan te verdoezelen. Psychiater Martin Route in onze uitzending van 26 januari... Roete is op dat moment geneesheer-directeur van Altrecht. Een GGZ-instelling die vooral actief is in de provincie Utrecht... met bijna 3000 medewerkers en jaarlijks 20.000 patiënten... een van de grootste instellingen in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. We spreken Roete begin dit jaar over een andere kwestie. Er bestaat namelijk onduidelijkheid over de behandeling van Anne Magreit, een patiënt van Altrecht die in 2002 zelfmoord pleegde. De vader van die patiënten vermoedt dat er bij die behandeling onregelmatigheden zijn voorgevallen. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg vroeg al in 2002 opheldering daarover aan Altrecht. De vader wil elf jaar na dato nog steeds inzagen in het dossier van zijn dochter, maar dat krijgt hij niet. De vraag aan route luidt daarom of Altrecht misschien onwelgevallige zaken onder het tapijt probeert te vegen. Maar volgens de geneesheer-directeur is er weinig aan de hand. Hij kan de vader geen inzage geven in het medisch dossier... omdat de regels rond het medisch beroepsgeheim hem dat beletten. Het betekent niet, zo benadrukt Roete, dat Altrecht misstanden tracht te verdoezelen. We hebben geprobeerd heel zorgvuldig een verstandig midden te vinden... tussen de ene kant het hele grote goed dat hun geheimhouding wordt gegarandeerd... En Aan de andere kant vinden we het belangrijk om zo transparant en openhartig mogelijk te zijn aan derden, familieleden naast de partners en ouders, over datgene wat we in de behandeling hebben gedaan. Kort na deze uitzending horen we over een nieuwe suïcidezaak. Opnieuw in Altrecht en opnieuw een zaak waarbij de geneesdier-directeur... vanwege het medisch beroepsgeheim inzagen in het dossier heeft geweigerd. Nu zelfs aan de eigen klachtencommissie. Een hoogleraar psychiatrie, aan wie wij deze nieuwe casus voorleggen, oordeelt... Het beroepsgeheim dient hier vooral ter bescherming van het eigen hachje terwijl het beroepsgeheim primair bedoeld is... om de algemene toegankelijkheid van de zorg niet te verminderen... omdat patiënten anders angst kunnen hebben... dat informatie over hen niet vertrouwelijk wordt behandeld. Hoogleraar Veiligheid in de Zorg Jan Klein zegt... Het klinkt toch enigszins goedkoop. Is dit geheimhoudingsrecht misbruikt om andere dingen te verdoezelen? Ik kan het niet hard maken, maar je zou het wel zo kunnen lezen, ja. Maar laten we bij het begin beginnen... Vrijwel direct na onze uitzending in januari horen we dat er over deze casus een vertrouwelijk inspectierapport bestaat. Het is een relatief recent rapport, uitgekomen op 29 december vorig jaar. Uiteindelijk krijgen we het in ons bezit. Het stuk telt 29 pagina's en behandelt de zaak van een vrouw die in februari 2011 zelfmoord heeft gepleegd. Drie dagen nadat zij medisch was beoordeeld door de crisisdienst van Altrecht in Utrecht. Nabestaanden van de vrouw stappen naar de inspectie. De klacht van de familie is kort samengevat dat Altrecht tekort is geschoten in de zorgplicht jegens hun zus. De familie vindt het onbegrijpelijk en onoverkomelijk dat hun zus binnen een etmaal na suicidaal en depressief gedrag reeds onbegeleide vrijheden kreeg. We hebben contact gezocht met de familie. Die geeft toestemming voor deze uitzending... op voorwaarde dat we de naam van de vrouw niet noemen. We laten enkele deskundigen meelezen in het rapport van de inspectie. Omdat het stuk vertrouwelijk is... en omdat de hulpverleners van Altrecht kritisch door de inspectie worden beoordeeld... willen veel psychiaters niet meewerken. Eén hoogleraar psychiatrie is wel bereid... op basis van anonimiteit zijn commentaar te geven en professor Jan Klein, hoogleraar Veiligheid in de Zorg. Hij analyseert in hoeverre de veiligheid van de zorg... in Altrecht in het geding is. In algemene zin is het een rapport wat heel consensieus is... waaruit blijkt dat er veel fouten gemaakt zijn... bij de behandeling van de patiënt. En dat de organisatie ook veel fouten gemaakt heeft bij de analyse van het incident... en daarna tekortgeschoten is voor wat betreft het verbeteren van de organisatie. Uit het inspectierapport blijkt dat de vrouw vlak na haar opname bij de crisisdienst in Utrecht... is doorgestuurd naar de gesloten afdeling van Altrecht in Zeist. Daar verblijven patiënten met ernstige, acute psychiatrische problemen, zoals zware depressies of psychose. De crisisdienst denkt dat de vrouw suïcidaal is en adviseert de collega's in Zeist om, indien de vrouw weg zou willen, een zogeheten IBS aan te vragen, een inbewaringstelling. In zo'n geval wordt een patiënt desnoods tegen zijn wil binnenshuis gehouden, omdat die mogelijk een gevaar vormt voor zichzelf of anderen. Maar de psychiater in Zeist legt dat advies terzijde. Patiënten werd op woensdagavond via de crisisdienst opgenomen... en donderdagmiddag had zij een eerste gesprek met de psychiater. In dit gesprek, dat ongeveer 45 minuten duurde... zijn geen psychotische verschijnselen waargenomen... in tegenstelling tot de vorige avond... en is afgesproken dat patiënten driemaal per dag... een half uur onbegeleide vrijheden kreeg en dat gezocht zou gaan worden naar een plek op een open afdeling... waar patiënten zich beter op haar gemak zou voelen. De psychiater schat in dat het risico op suïcide laag is... omdat de patiënt heeft verteld weer verder te willen met haar leven. Daarmee wijkt de diagnose van de psychiater in Zeist... op een belangrijk punt af van de diagnose van de crisisdienst. De psychiater houdt daarover geen ruggespraak... Niet met de familie van de patiënten, volgens hulpverleners omdat de patiënten dat niet wilden... maar ook niet met de crisisdienst. Omdat het vaker voorkomt dat de crisisdienst tot een andere diagnose komt... dan de psychiater van de opnameafdeling de volgende dag... achten zij overleg met de crisisdienst niet nodig. Altrecht wijst de patiënten vervolgens een behandelaar toe. Dat is een assistente in opleiding. Ook zij acht de vrouw niet suicidaal en staat haar de volgende dag... het is dan vrijdag, nog meer vrijheden toe. Na eigen zeggen, omdat patiënten op overtuigende en authentieke wijze... zij blij te zijn dat ze in leven was. De vrijheden heeft zij uitgebreid om patiënten meer perspectief en vertrouwen te geven... en omdat patiënten het erg naar vond op de gesloten afdeling... en graag naar een vriendin wilden gaan die niet bepaald in de buurt woonde... Ze kwamen uit op het compromis dat de vriendin bij haar zou komen... en dat ze samen de afdeling voor één dagdeel konden verlaten. Omdat de psychiater denkt dat het risico op suicide laag is... zoekt ze geen contact met de familie. De familie blijft onwetend van het beleid op de gesloten afdeling... en gelooft wat hun zus hen vertelt. Patiënten had zich vrijdagavond tegenover familie die op bezoek kwam... ernstig suicidaal geuit maar hen gerustgesteld door te vertellen dat suicide niet mogelijk was... omdat ze opgesloten zat en alleen vrijheden op het terrein had. De vrouw heeft dus veel meer vrijheden. Maar het is zeer de vraag of alle hulpverleners wel controleren... of ze gebruik maakt van die vrijheden... en welk effect die hebben op haar geestelijke gesteldheid... zoals de interne regels van Altrecht dat voorschrijven. Het medisch dossier van de vrouw geeft daarover nauwelijks informatie... Constateert de inspectie. In elk geval staat vast dat niemand verifieert of de vriendin met wie de patiënten zegt te gaan wandelen daadwerkelijk aanwezig is. Dat blijkt uit het interne onderzoek dat Altrecht zelf naar de casus heeft gedaan en dat de inspectie inzag. Patiënten verliet zaterdagochtend rond 11.30 uur 30 de afdeling en vertelden met een vriendin te gaan wandelen. Deze vriendin is door niemand gezien. De verpleging verwachtte dat zij één dag deel weg zou blijven. Maar het loopt anders. De vrouw keert niet terug. Ze berooft zich die ochtend van het leven. De inspectie concludeert dat de risicotaxaties... die op donderdag door de psychiater en op vrijdag door de behandelaar zijn uitgevoerd... niet voldeden aan wat hiervan van een professional verwacht mag worden. De ontkenning van patiënten dat zij geen suïcidale gedachten meer had... en haar ambivalentie over haar doodswens... werden ten onrechte niet nader geëxploreerd. Terwijl ze kort ervoor, de dag voor opname, een afscheidsbrief had geschreven... pillen had klaarliggen en zich voor de trein had willen werpen. Volgens de inspectie hebben de hulpverleners onvoldoende gehandeld... naar het beleid van Altrecht. Dat beleid schrijft namelijk voor dat alle factoren dienen te worden geïnventariseerd die een suïcide kunnen bevorderen. Altrecht noemt als signalen voor acuut gevaar zich terugtrekken van familie en vrienden, afscheidsuitingen en ernstige depressie. Bovendien adviseert de instelling om, indien mogelijk, de familie te raadplegen bij de risicotaxatie. In de folder over het familiebeleid van Altrecht staat dat wanneer de cliënt niet wil dat de familie erbij wordt betrokken, de hulpverlener een inspanningsplicht heeft om het contact zodanig te herstellen dat de familie wel geïnformeerd en betrokken mag worden. Maar hiervan blijken medewerkers van Altrecht nauwelijks op de hoogte. Het suicidepreventiebeleid van Altrecht was zelfs nog ten tijde van het inspectieonderzoek niet bij alle gesprekspartners bekend. Maar er is ook iets vreemds aan het medisch oordeel zelf. Aan de grote vrijheden die de vrouw krijgt... moet een logische diagnose ten grondslag liggen. Dat blijkt niet het geval. Zo geeft de psychiater enerzijds aan... dat het risico op zelfmoord bij haar patiënten laag is... maar in het dossier omschrijft ze haar toestand als een geagiteerde depressie. De behandelaar gaat nog een stap verder... Ook zij ziet weinig risico op suïcide, maar in het dossier noteert zij totaal iets anders. Zo leest de inspectie: In het dossier heeft zij aangegeven dat patiënten geen perspectief meer zag en zichzelf van alles verweet. Conclusie: Depressieve stoornis, randpsychotische kenmerken, suïcidaliteit. Tegenover de inspectie erkennen de psychiater en de behandelaar dan ook dat hun verslaglegging en hun oordeel over de patiënten voor anderen onnavolgbaar is. Niettemin blijft de psychiater inhoudelijk bij haar oordeel. De hoogleraar psychiatrie, die wij hierover raadplegen, reageert als volgt. Het vrijhedenbeleid van deze afdeling is een zootje. Er zijn kennelijk geen duidelijke regels en verslaglegging hiervan. Dit is duidelijk een structureel probleem. Die arts in opleiding tot specialist kan er helemaal niet zomaar besluiten dat de patiënt een dagdeel weg kan. Waar ik werkte, hadden we een systeem. Iedereen wordt op de gesloten afdeling opgenomen... met volledige beperking van de vrijheden. Vervolgens hadden we een trapsgewijze verruiming. Eerst met de verpleegkundige de afdeling af. Dan het ziekenhuis uit. Vervolgens met een familielid. Dan langere tijd. Dan alleen wandelen. Dan dagelijks eruit dan een nachtje thuis slapen en tenslotte een weekend naar huis. Hier heeft ook de verpleging ernstig gefaald... in de uitvoering van de afgesproken vrijheden. In het bijzonder door de vrouw van de afdeling te laten gaan... zonder te controleren of de vriendin erbij was. Ik vrees dat dit wel structureel zal zijn. Maar dat weten we natuurlijk niet zeker. In ieder geval is er geen duidelijke schriftelijke communicatie over. Hoogleraar Veiligheid in de Zorg, Jan Klein. Ik ben ervan overtuigd dat de psychiater die de patiënt... in tweede instantie gezien heeft, zo goed en zo kwaad als het kon... Um, haar oordeel opgesteld heeft. Het punt is dat ze dat alleen gedaan heeft. De persoon binnen de crisisafdeling heeft ingeschat... dat de patiënt eventueel zelfs in bewaring gesteld zou moeten worden... omdat ze tegen zichzelf beschermd moest worden. En vervolgens... De psychiater in de andere organisatie heeft al vanaf het begin gedacht... dat het belangrijk was om patiënt bepaalde vrijheden te geven. En als er zo'n groot verschil van inzicht is... Ja, dan zou je met je collega moeten overleggen. Ja, want het is dan te gevaarlijk om helemaal alleen af te gaan... op jouw nieuwe oordeel. Ja, vanuit het veiligheidsdenken mag het eigenlijk niet zo zijn... dat één inschatting van één persoon als die verkeerd blijkt, leidt tot de dood van patiënt. En dat is hier wel gebeurd. Maar de inspectie ziet niet alleen onvolkomenheden in de behandeling. Ook over de eigen onderzoeken die Altrecht naar de casus heeft verricht... en de informatie aan de familie, is het rapport kritisch. De familie heeft de bejegening door de medewerkers van Altrecht... op de dag van de suïcide ervaren als onpersoonlijk en niet professioneel. De familie vroeg waarom hun zus zo snel vrijheden had gekregen... en daarmee een kans om zich te suïcideren. Het antwoord van de teammanager... namelijk dat patiënten zich ook op de afdeling had kunnen suïcideren... wat dan juist heel naar zou zijn geweest voor haar medepatiënten... en voor degene van het personeel die haar zouden vinden... heeft de familie als schokkend ervaren. De hoogleraar psychiatrie zegt hierover... De afwerende houding naar de familie is een structureel probleem... binnen de GGZ en het algemeen. De behandelaars laten zich al te gemakkelijk door de patiënt overhalen... om contact met de familie af te houden. Een medische houding zou moeten zijn... daar heb ik niets mee te maken. Voor mijn oordeel als psychiater moet ik uw familie spreken. En zeker andersom moet de familie gehoor vinden voor hun zorgen... bij een contactpersoon van de afdeling... Ik hoor nog erg vaak van familieleden van patiënten dat de GGZ ze niet te woord wilden staan. En ik vind dat een schande. De inspectie heeft tijdens de gesprekken moeten constateren dat de hulpverleners het zij onvoldoende betrokken zijn geweest bij de teamevaluatie, het zij onvoldoende betrokken zijn geweest bij het vervolg van het interne onderzoek. De inspectie constateert dat het lerend vermogen van de verschillende hulpverleners op deze wijze onvoldoende wordt benut en gestimuleerd. Het begint al bij het interne onderzoek dat Altrecht begin maart doet. Dat onderzoek bestaat uit een team-evaluatie. Maar daaraan doen opmerkelijk genoeg de behandelaar... en een van de direct betrokken verplegers niet mee. Ja, dat zegt alles over de geslotenheid of onvoldoende openheid... bij de analyse en het bespreken van een incident. Want... Wil je als organisatie ervan kunnen leren, mm -hmm. dan is het natuurlijk vereist dat iedere betrokkenen aanwezig is bij zo'n bespreking en daar ook uh, zijn of haar inbreng kan hebben. Dat dat naast elkaar gezet wordt, dat er geëvalueerd wordt en vervolgens de uitkomsten weer gecommuniceerd worden met alle betrokkenen. En dat is hier geen zins het geval geweest. Half maart. De inspectie is dan nog niet op de hoogte van deze zaak heeft het evaluatieteam van Altrecht zijn conclusie getrokken. Die luidt volgens de inspectie als volgt. In de kliniek heeft men gedaan wat moest gebeuren. Vanuit suicidepreventiebeleid is adequaat gehandeld. Patiënt heeft de hulpverlening om de tuin geleid. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het eerste onderzoek... de uitkomst daarvan is bijna stuitend. Want er wordt daar gesteld dat het eigenlijk de schuld is van patiënt... Want de patiënt zou de organisatie op het verkeerde been gezet hebben. En dat is stuitend. Maar waarom? Uh, kan toch gebeuren? Ja, maar de patiënt is niet voor niets patiënt. En uh, je mag nooit de schuld bij een patiënt leggen. Want die patiënt is onder jouw verantwoordelijkheid gesteld als zorgorganisatie. Half augustus 2011 dient de familie een klacht in bij de klachtencommissie van Altrecht en ze meldt de casus bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Opvallend is dat diezelfde maand ook de geneesheer-directeur van Altrecht... Martin Roete, de casus bij de inspectie meldt. De zeer milde uitkomsten van de team-evaluatie uit maart... zijn nu vervangen door iets hardere conclusies. De geneesheer-directeur vindt nu dat er toch sprake is geweest... van een tekortkoming in de zorg... vanwege de onvoldoende gemotiveerde risicotaxatie... door de psychiater en de behandelaar... En daardoor is het toekennen van onbegeleide vrijheden onvolledig beargumenteerd. Maar hij doet deze melding bij de inspectie pas zes maanden na de suïcide. En pas nadat de familie van de patiënten bij de inspectie aan de bel heeft getrokken. Bovendien ligt hij de familie bewust niet in over zijn nieuwe, hardere conclusies. De geneesheer-directeur heeft de familie niet alles meegedeeld... over zijn oordeel naar aanleiding van het interne onderzoek omdat hij vindt dat medewerkers veilig moeten kunnen melden... en omdat de familie deze informatie wellicht anders zou kunnen interpreteren dan bedoeld. Hoogleraar Jan Klein. Hij heeft niet meer verteld, omdat hij bang was dat die familie daar dan op het verkeerde been zou komen te staan... en vervolgens nog meer ten strijde zou trekken. Ja, misschien de, de conclusies verkeerd zou interpreteren. Hè? Ja, dat, is, dat zijn zijn woorden. Maar goed, mijn interpretatie is dus uh, dat hij geprobeerd heeft... om die familie tot rust te manen, om het maar ja. zo te zeggen. Ja. Is dat uh, oorbaar? Uh, dat is laakbaar want um, die familie heeft recht op volledige informatie. Het argument van de Genese-directeur zou zijn... die mensen moet je niet met nog meer uh, heibel problemen opzadelen. Misschien interpreteren ze het helemaal verkeerd. Nou, Dan komen we van de regen in de drup. Ja, dat lijkt me een vrij paternalistische instelling. Want, uh, ja, nogmaals, je hebt uh, recht op uh, openheid. Je krijgt een beetje het idee dat Altrecht pas naar de inspectie is gestapt nadat ze eigenlijk niet meer terug konden... omdat de familie al naar de inspectie was gestapt. Wat is uw oordeel daarover? Ja, ik zie het ook zo. Het is wel heel bijzonder dat er geruime tijd zit... tussen het optreden van het incident en de melding van Altrecht bij de inspectie. En dan vervolgens vraagt de inspectie om de familie helder te informeren. En daar blijven ze drie keer in gebreken of twee keer in gebreken. En pas de derde keer, en dan zijn we weer een stuk verder schrijven ze een duidelijke brief naar die inspectie. Dus het is erg reactief, naar mijn idee. Roete, de geneesheer-directeur... ligt niet alleen de familie niet volledig in over zijn melding bij de inspectie... maar ook de eigen behandelaar van Altrecht krijgt daarover van hem niets te horen. We vragen Jan Klein wat hij vindt van de handelwijze van Roete. De werkwijze komt mij bekend voor, omdat ik mij voor kan stellen dat je een probleem naar de buitenwereld toe... zo klein mogelijk houdt. In de hoop dat dat dan zo min mogelijk onrust geeft... ook in de eigen organisatie. Maar is wel een opstelling die past bij het verleden. Deze directeur lijkt als het ware met zijn rug naar het probleem te gaan staan... totdat het niet anders kan. Totdat de familie aanhoudend aan de deur klopt en vervolgens de inspectie aan de deur klopt. Maar je mag van een modern bestuurder verwachten... dat hij oog heeft voor patiëntveiligheid... en daar proactief naar handelt. De inspectie voor de gezondheidszorg is in het najaar van 2011... van al deze details nog niet op de hoogte. Zij heeft dan al wel de meldingen over de casus ontvangen... maar ze heeft besloten om eerst het onderzoek af te wachten... van de interne klachtencommissie van Altrecht. Die inmiddels ook in de zaak is gedoken. Maar als dat oordeel er is in november 2011, blijkt de inspectie ook daarover ontevreden. Het oordeel luidde dat niet zonder meer kan worden geconcludeerd dat Altrecht tekort is geschoten in haar zorgplicht, maar dat de zorg beter had gekund op de punten diagnose en informatie over vrijheden. De inspectie heeft deze uitspraak in haar gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur onhelder genoemd. Pas in maart 2012, dat is vier maanden na het rapport van de klachtencommissie... en niet na de wettelijk verplichte vier weken... meldt Altrecht aan de inspectie welke verbetermaatregelen worden doorgevoerd... naar aanleiding van dat onderzoek. Maar verschillende maatregelen die de Genesia-directeur voorstelt... zijn volgens de inspectie oude wijn in nieuwe zakken. Ze behoren tot het gewone, reguliere beleid van Altrecht of het zijn verbeteringen die naar aanleiding van eerdere onderzoeken... al lang hadden moeten zijn ingevoerd. Daar komt nog iets bij. De geneesheerdirecteur blijkt de klachtencommissie... geen inzage te hebben gegeven in het medisch dossier van de patiënten. Tot irritatie van de inspectie. Op die manier belet je een onderzoekscommissie om adequaat haar werk te doen. Zo staat het niet letterlijk in het inspectierapport... maar dat lijkt wel de boodschap die de inspectie tussen de regels meegeeft... Volgens de inspectie zou de klachtencommissie, als zij wel op de hoogte was van de inhoud van het dossier en van het interne onderzoek en de melding aan de inspectie, wellicht andere vragen hebben gesteld en of was wellicht tot een ander oordeel gekomen. De geneesheer directeur voert aan dat hij geen inzage mocht verlenen, omdat uit het medisch dossier niet valt te reconstrueren dat de patiënten dat goed zou hebben gevonden. Maar de inspectie wijst in haar rapport op jurisprudentie... waaruit blijkt dat op dit punt wel degelijk mogelijkheden bestaan. Voor de hoogleraar psychiatrie, die wij het rapport lieten lezen... is de werkwijze van Altrecht niet nieuw. De reactie na de suïcide van de verschillende betrokkenen van Altrecht... van laag tot hoog, is helaas kenmerkend. Fouten wegredeneren, niets toegevende nabestaanden... hakken in het zand, veel te trage onderzoeken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 op diverse punten niet overeenstemde met de informatie... die de inspectie van de familie had ontvangen. Hierdoor kon de inspectie zich geen oordeel vormen... over de vraag of de suïcide zorgvuldig was onderzocht. De inspectie geeft Altrecht meer dan een jaar de gelegenheid... om zelf de casus fatsoenlijk te onderzoeken. Maar in maart 2012 vindt ze het welletjes en duikt ze zelf in de zaak. Een andere reden voor het onderzoek is dat de inspectie al langer met Altrecht in gesprek was... over de doorlooptijd van eigen onderzoeken... de onbekendheid van personeel met het eigen suïcidepreventiebeleid... en het monitoren van de implementatie van verbetermaatregelen. De inspectie bestudeert het medisch dossier... spreekt onder andere met de geneesheer-directeur... de psychiater, de behandelaar, de direct betrokken verplegers... en de voorzitter van de raad van bestuur. Negen maanden later eind december vorig jaar... verschijnt de vertrouwelijke eindversie van het inspectierapport. De conclusies spreken voor zich. De wijze waarop Altrecht deze suïcide heeft onderzocht... is naar het oordeel van de inspectie niet zorgvuldig geweest. Uit het inspectieonderzoek blijkt dat er sprake was van tekortkomingen... op diverse van bovengenoemde onderdelen van de zorg. Bovendien is dit niet de eerste keer dat Altrecht steken laat vallen...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 En de aanbevelingen behelzen te vaak het mogelijk maken... van scholing van medewerkers op het gebied van suïcidepreventie. De Raad van Bestuur van Altrecht heeft van de inspectie... inmiddels een uitgebreid plan van aanpak moeten maken. Dat plan moet het suïcidepreventiebeleid van de instelling verbeteren... de eigen onderzoeken naar calamiteiten op peil brengen... en ervoor zorgen dat maatregelen daadwerkelijk worden ingevoerd. Indien desondanks na zes maanden...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 Hoogleraar Jan Klein vreest op basis van het inspectierapport... dat Altrecht die deadline van 1 juli niet gaat halen. Omdat het probleem een aanloop gehad heeft van jaren... ik maak uit het rapport op dat er in het verleden ook dergelijke incidenten geweest zijn. En omdat de inspectie ingeschat heeft dat men hier niet optimaal gehandeld heeft...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 Het meest nijpende probleem is naar mijn idee... dat de leiding van de organisatie nog op een ouderwetse manier... kijkt naar kwaliteit en veiligheid en daar ook naar handelt. Dus zij zien de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid... belegd bij de individu en niet bij de organisatie zelf. Wat voor gevolgen kan het hebben? De gevolgen kunnen zijn dat zo'n probleem, als we het hebben over deze zelfmoord... zich uh, weer uh, kan herhalen. Is de patiëntveiligheid op dit moment in gevaar, denkt u, in Altrecht? Als de situatie nog zo is, uh, zoals ik uh, nu op kan maken uit het rapport... Uh, is dat het geval. Ja. Maar Altrecht heeft tot 1 juli de tijd gekregen maatregelen te nemen. Is dat dan wel verantwoord? Ja, dat is een moeilijke afweging... Ik heb geen onderzoek gedaan in de organisatie. Ik heb niet met de mensen gesproken. Ik weet niet in hoeverre men nu vinger aan de pols uh, houdt. Maar vanuit het veiligheidsdenken zeg je van bij twijfel niet inhalen. Tijdelijk staken van de zorg en dan alle zeilen bijzetten om iedereen te betrekken bij de analyse van het probleem. Het formuleren van oplossingen, want ook daar moeten de professionals weer betrokken bij zijn... en vervolgens anders gaan werken, toetsen of dat uh, allemaal klopt en dan uh, weer aan de slag gaan. Wat ik nog beter gevonden zou hebben, is als de organisatie zelf gezegd zou hebben... Wij hebben dus blijkbaar een aantal zaken niet goed aangepakt. We hebben onvoldoende geleerd. We gaan nu tijdelijk stoppen met de opname van dit type patiënten. En dan gaan we ons huiswerk doen. En u hoort meer van ons op zo kort mogelijke termijn. En de laatste die u hoorde was professor Jan Klein, hoogleraar veiligheid in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit was een reportage van Erik Arends en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. De inspectie voor de gezondheidszorg en Altrecht wilden niet inhoudelijk reageren. Altrecht laat wel weten dat Martin Roete sinds 1 april van dit jaar geen geneesheer directeur meer is. We hebben de inspectie gevraagd naar een lijst van suïcidecijfers per GGZ-instelling... om te kunnen kijken of de cijfers van Altrechter op de een of andere manier uitspringen. De IGZ wilde ook na lang aandringen die cijfers niet geven. Gek, want tot 2011 moest iedere GGZ-instelling elk geval van zelfmoord... met een uitgebreide toelichting aan de inspectie melden. De IGZ motiveert de weigering aldus... De reden is dat het registratiesysteem van meldingen waarmee de inspectie werkt... niet zodanig is ingericht dat dit soort informatie... op een eenvoudige manier kan worden geproduceerd. Met als resultaat een betrouwbaar cijfer. Nou, we leggen ons niet bij die weigering neer trouwens. We hebben inmiddels een beroep op de wet openbaarheid van bestuur gedaan... om toch aan die informatie te komen. Wilt u de reportage nog een keer terug horen... ga dan naar www.vpro.nl... Argos. Daar kunt u ook vriend van Argos worden op Facebook en ons volgen op Twitter. En u krijgt dan elke week tijdig informatie toegestuurd over de uitzending. Argos. Grario onyo. En dan nu de hongerstakende asielzoekers... waar u de afgelopen dagen veel over heeft kunnen horen. Eerst een fragment uit Argos van twee weken geleden... waarin we onthulden dat staatssecretaris van Justitie Fred Teven precies op het moment dat hij vanwege de zaak Dolmatov... zwaar onder vuur lag in de Tweede Kamer... een doorstakende asielzoeker uit Cameroen... een verblijfsvergunning heeft gegeven. Donderdag 18 april moet Teven zich tegenover de Tweede Kamer... verantwoorden in de zaak Dolmatov. Op dat moment is de asielzoeker uit Cameroen... al enkele dagen bezig met zijn dorststaking. Volgens onze bronnen komt de IND met hem praten... om hem ervan te overtuigen dat hij moet stoppen met die dorststaking. Maar ook na het gesprek weigert de man weer te gaan drinken. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. De IND gaat overstag. De eerdere afwijzing in de asielprocedure wordt teruggedraaid... en de asielzoeker krijgt alsnog een verblijfsvergunning... Daarmee breekt de IND met haar eigen beleidslijn. En in die uitzending van twee weken geleden... legde emeritus hoogleraar straf- en vreemdelingenrecht Anton van Kanthoud uit... wat het probleem is als je toegeeft aan een hongerstakende of doorstakende asielzoeker. Anderen beschouwen dat namelijk als aanmoediging en grijpen dan ook naar dat middel. Professor van Kanthoud is weer aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, als je de afgelopen week naar Schiphol in Rotterdam kijkt... dan waren dat wel heel profetische woorden die u twee weken geleden sprak. Ja, het, het, het geeft meteen aan uh, hoe risicovol het is... als de overheid uh, aan honger en doorstaking toegeeft. Mijn eerste reactie was eigenlijk goed dat Fred Teven... Ja, kennelijk fout of voortijdig oordeel van de IND overruled heeft... en die man uit Cameroen toch een verblijfsvergunning gaf. Maar dat is te makkelijk... Of die man al of niet terecht een verblijfsvergunning heeft gekregen, dat, uh, da daarvoor moet je het dossier kennen. Um, maar in ieder geval, uh, als dat de suggestie is van dit doen we op grond van die doorstaking, dan is dat risicovol. Het is moeilijk vast te stellen of uh, de huidige honger en doorstaking daar ook mee in verband staat, maar het is wel heel opmerkelijk. Dat dit zo snel naar elkaar gebeurt? Ja. We hebben gisteren uh, informatie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie... opgevraagd over hoeveel asielzoekers op dit moment in honger of doorstaking zijn. Nou, Dat speelt op dit moment, uh, dat we spreken vooral in Rotterdam... 45 asielzoekers in hongerstaking, waarvan 15 ook in doorstaking. En het, ja, het ministerie zegt dat dat in Nederland eigenlijk nog nooit eerder op deze grote schaal is voorgekomen. Wat kan de overheid eigenlijk doen om de asielzoekers er toe te bewegen... te stoppen met die actie? Er gebeuren meestal twee dingen. Het uh, eerste is om de mensen zoveel mogelijk te ontmoedigen om door te gaan. Uh, dat doet men onder andere door, uh, dat is ook in Amsterdam gebeurd... door mensen in een isolatiecel te plaatsen onder hele sobere omstandigheden. En uh, dat is voor de mensen vaak moeilijk vol te houden. Dat is ook de reactie van een aantal mensen geweest die ermee gestopt zijn... Dat mag overigens niet. Op deze manier uh, proberen het verzet uh, te breken. De andere weg, de meer humane weg, is om met de mensen in uh, overleg te treden... Uh, te kijken wat, uh, wat hun wensen zijn, hoe gerechtvaardig die zijn... en toch te kijken of daar iets aan gedaan kan worden. Ja, er worden mensen in de isolatiecel gestopt terwijl het eigenlijk niet mag, zegt u? Ja, in Amsterdam is dat in ieder geval gebeurd. In Rotterdam is het een beetje onduidelijk... En dat komt omdat de term isolatiecel en strafcel en observatiecel door elkaar heen gebruikt worden. Alsof dat verschillende dingen zouden zijn. Terwijl het feit gaat om doorgaans een cel die helemaal gestript is. Waar dus verder geen voorzieningen zijn. Behalve dat er een, een, een, een mobiel bed staat met een deken. En um, verder eigenlijk niks. Dus een hele sobere cel die ook gebruikt om mensen disciplinair te straffen. Uh, eigenlijk een soort isolatiecel, zeg maar. Het is een feit, een isolatiecel, alleen men noemt het nu een observatiecel. Maar het gaat natuurlijk om de omstandigheden in die cel. Mag de overheid als ultimum remedium eigenlijk uh, zo'n honger of uh, doorstaking ook breken... door mensen onder dwang voedsel of drank toe te dienen? Nee, Nederland is uh, een van de landen waar uh, gedwongen voeding of gedwongen uh, uh, vocht toe, uh, toebrengen... Niet is toegestaan. Ook de, de Nederlandse artsen die hebben een uh, verklaring ondertekend dat ze daar niet aan mee zullen werken. En uh, het is in Nederland ook nog niet eerder voorgekomen dat dit is toegepast. Eigenlijk mag dus alleen praten op mensen inpraten hun over reden om met de actie op te houden. Ja en daarvoor is het ook van belang dat mensen de mogelijkheid hebben om uh, een vertrouwensarts uh, te raadplegen. Dat moet dan een vertrouwensarts zijn die ze zelf kunnen uitkiezen. En ik heb begrepen dat uh, dat op dit moment ook niet mogelijk is en dat de vertrouwensarts door de overheid wordt aangewezen. Dat lijkt me niet de juiste weg. Vertrouwensarts uh, is juist uh, erg belangrijk omdat daar misschien de mensen meer vertrouwen in hebben dan in de artsen van de, van de inrichting. Uh, die kunnen de mensen ook uh, nog eens wijzen op de consequenties, ook nog eens kijken naar alternatieven. En uh, dat is ook heel vaak een, een mogelijkheid om zeg maar, de mensen toch te bewegen... om uh, met de hongerstaking uh, op te houden. Maar dan moet je dus wel vertrouwen in die arts hebben. En daarom is de rol van een vertrouwensarts ongelooflijk belangrijk. Ik vrees dat we nog niet uitgepraat zijn over dit onderwerp... maar ik dank u opnieuw voor dit commentaar, professor van Kanthout. Graag gedaan. En dit was Argos op deze zaterdag. Ja, een beetje zwaar op de maag liggende onderwerpen allemaal... Uh, volgende keer misschien weer wat luchtiger. Straks komt Tross in bedrijf. Onder meer met de topman van Shell Nederland, Dick Penschop. En Argos is er volgende week zaterdag weer na het nieuws van 12 uur. Ik uh, wens u een heel goed weekend. Ik rende en struikelde over de lijken van bekenden, klasgenoten, vrienden. Halabja, stad in Irak, maart 1988. Alles, iedereen is overleden. Saddam Hussein geeft opdracht tot een grootschalige gifgasaanval... gericht tegen de Koerden. Vader, moeder, broer, zus, van een familie blijft er niks over. Peshko Gurji is Koerd en kunstenaar en woont vlakbij Alkmaar in Heilo. Ja, veilig in Heilo, gelukkig. Zijn droom... Een gedenkteken ter nagedachtenis aan de genocide in Halapje. Radio 1. Morgenavond, 9 uur, de documentaire Veilig in Heilo. Het nieuws van alle kanten. Als u een boek wilt lezen dat uw leven gaat veranderen... lees dan Stoner van John Williams. Een herontdekt meesterwerk. Stoner van John Williams.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 Je telefoon wordt gestolen en binnen een dag wordt er voor 10.000 euro mee gebeld in het buitenland. Die rekening moet de klant gewoon betalen, vindt KPN. Topkok Pierre Wind is zeer teleurgesteld over het eten in het ziekenhuis en we testen tzatziki in Griekenland. Vanavond in kassa, 10 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Hallo allemaal, komende maanden gaan we in Nederlandse parken supporters van schoonspotten. Mensen die niet alleen hun eigen rommel, maar ook wel eens iets van een ander opruimen. Heel belangrijk, want een schoon park heeft geweldige effecten op de mens. Daarom gaan we met onze actie deze supporters eens goed in het zonnetje zetten. Kijk voor meer informatie op supportervanschoon.nl. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of een iPad Mini bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash ipad. Dit is Radio 1.